Drie uur. Dit is Radio 1 met Thijs van den Brink en Elspeth Grutteker. De Leidse, ofwel de LOE, bestaat 90 jaar... en was al die tijd druk bezig met het verheffen van het volk. Agaïsche onzinwetgeving noemt Anthony Fountain... het verbod op de godslastering. Zometeen een debat. Nu eerst het NOS Journaal met Raymond Serré. De Britse premier Cameron wil de rechten van EU-migranten... in Groot-Brittannië inperken. Het gaat vooral om sociaal-economische rechten... EU-migranten mogen de eerste drie maanden in Engeland geen werkloosheidsuitkering krijgen. Ook zouden ze bij aankomst niet meteen recht moeten hebben op huursubsidie. Migranten die zes maanden geen werk hebben, worden uitgezet, vindt Cameron. Ook het uitzetten van daklozen moet eenvoudiger worden. Correspondent Arjen van der Horst legt uit waarom Cameron de rechten wil inperken. De conservatieven worden in de peilingen achterna gezeten door UKIP... Deze partij wil dat Groot-Brittannië de grenzen sluit voor immigratie... scoort daar heel hoog mee in de peilingen. We zien dan al een tijdje dat de conservatieven... om de wind uit de zeilen te nemen van deze partij... Ja, de immigratieregels uh, aanscherpt. De Europese Commissie reageert kritisch op de plannen van Cameron. Eurocommissaris Andor zegt dat Groot-Brittannië een naar land dreigt te worden. Hij wijst erop dat ook Groot-Brittannië zich aan de EU-regels moet houden. Twee derde van de rijksmonumenten in Noord-Groningen is beschadigd door aardbevingen. Het gaat in totaal om 69 gebouwen, zoals kerken, boerderijen en molens. Ook het oude raadhuis van Appingendam is beschadigd geraakt. Het heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bekendgemaakt. De schade is zeer uiteenlopend. Bij sommige gebouwen gaat het om scheuren in muren. Op andere plekken is de schoorsteen ontwricht. De Nederlandse garnalenhandelaren Heiploeg, Klaas Puel en Kok Seafood hebben een boete van de EU gekregen voor kartelvorming. En ook een Duits bedrijf is beboet. De bedrijven maakten jarenlang afspraken over de prijs van Noordzeeganalen... waardoor consumenten er veel te veel voor hebben betaald. In totaal moeten de bedrijven bijna 29 miljoen euro betalen. Veruit de grootste boete, 27 miljoen, is voor Heiploeg. De boete voor Klaas Puul is kwijtgescholden... omdat het bedrijf als eerste meewerkte met het onderzoek. Duitsland krijgt een grote coalitie die voor grote uitdagingen staat, dat heeft bondskanselier Merkel gezegd op een persconferentie over het principeakkoord dat CDU, CSU en SPD vannacht sloten over een nieuwe regering. Correspondent Wouter Meijer. Haar trefwoorden zijn stabiel, sociaal en solide. Uh, dat gaat onder andere over dat uh, geen nieuwe belastingen bijkomen. Hè, dus dat alles gefinancierd wordt uit de economische groei... die Duitsland voor de komende jaren verwacht. Uh, en dat geld wordt dan gestoken in bijvoorbeeld uh, onderwijs, onderzoek en verkeer. Volgens de nieuwe coalitie is het vooral goed voor de middenstand... en andere bedrijven die voor werkgelegenheid zorgen... dat er geen belastingverhoging in Duitsland komt. Een Spaanse pianiste die was aangeklaagd door haar buurvrouw... hoeft niet de cel in omdat ze urenlang piano speelde. De vrouw van 28 uit Girona kon ruim zeven jaar cel krijgen... omdat ze de buurvrouw jarenlang met haar muziek zou hebben geterroriseerd. Volgens de buurvrouw speelde de pianiste jarenlang tot wel acht uur per dag. Klaag hield niet en de muzikale overdosis... leidde volgens de vrouw tot stress en angststoornissen... De pianiste ontkent dat ze zoveel speelden. En de rechtbank vindt de beschuldigingen onbetrouwbaar en overdreven. Zodat de muzikanten vrij uitgaat. En dan het weer bewolkt. Plaatselijk wat motregelen. Het is 6 graden in het zuidoosten tot 10 in het noordwesten. Morgen wordt het droog en kan af en toe de zon doorbreken. Vrijdag gaat het opnieuw regenen. Wij gaan zo verder met Dit is de Dag. Blijf luisteren.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 Goedemiddag, van harte welkom bij Dit is de Dag. Nederland wordt steeds slimmer. Veel mensen kennen deze slogan van de LOI, de Leidse onderwijsinstellingen. Zoals ze voluit heten. Ze bestaan 90 jaar. Directeur Martin-Jan Kuipers, wilt u nog steeds het volk verheffen... zoals dat in de beginjaren het doel was? Ja hoor, van gansaloten. Tegen half vier is er uiteraard onze dichter bij de dag. Vandaag is dat Sander Koolwijk. En uw mening, die horen we graag via Twitter met de hashtag DDD... of ga naar de website. Dit is de dag.nu. Maar eerst gaan we een appeltje schillen. Wie nee, schildert er vandaag ons appeltje? Dat is Antony Fountain. Antony, goedemiddag. Opnieuw hartelijk welkom. Lekker. Waar wil je het over hebben? Uh, het verbod op godslasteren. Oké. Okay. Uh, Want dat is wettelijk verboden, hè? Godlasteren op het moment. Ja, dat mag niet. Er is al 45 jaar is daar geen rechtszaak meer over geweest. Uh, Gerard van het Reven heeft in 1968, als ik me niet vergis... een rechtszaak uitge uitgelokt, uh, volgens mij toen hij God met een ezel uh, vergeleek... Uh, um, maar sindsdien wordt hij niet meer gebruikt. En ik dacht eerlijk gezegd dat we die al lang en breed kwijt waren. Totdat weer uh, recentelijk de hele discussie opleidde. En gisteren was er een debat over uh, in de Eerste Kamer. En. Ik was er gewoon verbaasd over. Hebben wij nog een wet die godslastering verbiedt? Ik, ik vind het een vrij bizar gegeven. Dus ik dacht, daar wil ik wel graag een discussie over. Ja, en voor de helderheid, jij bent zelf christen. Ik ben zelf christen, ja, ja. Dus met God heb je van alles, maar je vindt wel dat je moet kunnen lasteren? Ja, nou, ik vind dat die vrijheid er moet zijn. En dat gaat eigenlijk het, ja, ja, honderden jaren terug... was het volgens mij Voltaire die ooit zei... Van, ik ben het volmondig met u oneens... maar ik zal uh, tot mijn laatste adem blijven vechten... voor uw recht om het met mij oneens te zijn. En ik denk dat dat wel een belangrijk onderdeel... Van van het verhaal is. Dus ik denk dat... Uh... Ja, grondrechten, dat is vaak uh, zo'n discussie. Wat zijn nou eigenlijk, welke rechten zijn meer waard dan anderen? Maar ik denk dat meningsvrij, uh, meningsuiting een hele belangrijke in Nederland is. En als je godslastering specifiek verbiedt... dan creëer je dus ook ongelijkheid tussen mensen die wel geloven... en mensen die niet geloven. Los van het feit dat God volgens mij helemaal geen wetsbescherming nodig heeft. Nee, je gaat erover in debat met uh, uh, meneer Kuiper, Roel Kuiper... van de ChristenUnie, senator in de Eerste Kamer. En u doet juist uw best om die, dat, dat verbod te handhaven in de wet. We hebben gisteren een, een scherp debat gehad daarover in de Eerste Kamer. Er is over actualiteit gesproken. Het leefde enorm. En inderdaad, ik vind het belangrijk dat deze norm in de wet uh, blijft staan. Ook al is vervolging moeilijk. Het is inderdaad het is waar dat sinds dat ezelsproces van Gerard Reef er geen veroordeling meer geweest. Er zijn wel aangiftes geweest. En het is ook nog op deze manier actueel dat na de moord op Theo van Gogh in 2004 natuurlijk een discussie opleidde... of we hem toch weer niet zouden moeten aanscherpen, zelfs dit verbod op godslastering. Maar is dat niet al direct een van de eerste pijnpunten? Uh, uh, Mohamed Bouyeri die vermoord Theo van Gogh om de dingen die Van Gogh heeft gezegd. En vervolgens is minister Donner van Justitie die zegt... ja, maar misschien moeten we eigenlijk ook die wet op godslastering weer uit de kaart halen. Dat is bijna alsof je dus Mohamed Bouyeri gelijk gaat geven versus Van Gogh. Dat is in ieder geval het onderbuikgevoel wat ik heb... en wat vele anderen eigenlijk ook met me delen. Ja, kijk, uh, da daarom is het natuurlijk ook... Na in 2004 is er een hele, een hele typische discussie over gevoerd. Ik geef toe dat dit ongelukkig is van minister Donner hè, om het op dat moment te doen. Omdat het dan leek alsof de dader in bescherming werd genomen. Maar het gaat natuurlijk om, om veel meer. Hè. Er werd gezegd, het is een slapend artikel in de wet. Uh, maar ja, die blijft dus toch telkens wel als norm uh, aanwezig. En ik vind dat hier, uh, dat heb ik gisteren ook aangegeven, dat hier een norm van beschaving... Uh, is uitgedrukt die belangrijk is voor onze cultuur. Er zijn dingen die doe je gewoon niet. Hè? Smalende godslastering, dat doe je niet. Dat is een norm die voorheen in onze cultuur bestond. U, u, u, u ook... zegt, daar is de vrijheid van meningsuiting begrensd, wat mij betreft. Ja, weet u, dat wordt door de indieners beweerd. Precies het argument van Anthony Fauci wordt door de indieners naar voren gehaald. De vrijheid van meningsuiting zal worden beperkt hè, door uh, dat, die... die dat verbod op godslastering. Nou, er is geen enkel empirisch bewijs voor. Het wordt ook in allerlei stukken wordt dat ook aangegeven dat de godsdienstvrijheid zoals die wordt beleefd, inclusief hè, deze strafbepaling, op geen enkele manier de vrijheid van meningsuiting beperkt. Antonie. En... Maar toch, toch geeft uh, geeft u aan dat de reden waarom die er is is zodat het bepaalde mensen ook tegenhoudt van bepaalde dingen zeggen. Um, ja, als norm. Als, als norm. En uh, ik, ik denk dat u en ik het beide heel erg met elkaar eens zijn... dat we dat als fatsoensnorm echt een heel erg belangrijk gegeven vinden. Uh, de verruwing van het debat. Uh, ik heb uw Precies. teksten gelezen. Dat ben ik ja. met u eens. En tegelijkertijd vraag ik me ten eerste af... waarom staat dit in het strafrecht? Want dat is eigenlijk absurd. En maar, is... maar zullen we dat meteen even mee reageren? Waarom in het strafrecht staat? Ja. Het staat in het strafrecht. Daarvoor is destijds gekozen. Inderdaad, 1931, heel lang geleden. Omdat er toen gesproken werd over het risico van eigen richting. De context was toen communisten die op een lastelijke manier... smadelijke manier de godsbeelden van christenen belachelijk maakten... en het risico op eigen richting. Men was bang dat, dat christenen erop zouden slaan. Dat, dat christenen erop zouden slaan. Daarom waren staat het, het in het wetboek van strafrecht. Dus het is eigenlijk is, dit wet, is deze wet om christenen in toon te houden. Dus daarom, ja. daarom vecht u als Christen ChristenUnie ervoor... om uw eigen achterban nee. netjes beleefd te houden. Nee. Begrijp ik dat goed? Nee, ik vind... Ik, ik, ik heb, uh, natuurlijk heb ik als christen natuurlijk, zou ik alle reden hebben om, om te zeggen... dit staat me helemaal niet aan. He, uh -huh. Dus dat, dat, uh, dat God wordt belasterd en neergehaald. Dat is ook de betekenis van artikel 147. Het neerhalen van God, het krenken van gelovigen in hun uh -huh. diepste gevoelens. Maar ik heb het op het niveau gebracht van het uh, algemeen belang... He, dit is voor de samenleving van belang dat we dit niet ten opzichte van elkaar doen. Ook niet ten opzichte van joden, uh -huh. ook niet ten opzichte van moslims... ook niet ten opzichte van wie dan ook maar... He, die het allerheiligste, wat hij gelooft of uh -huh. vindt, toch graag ook zo wil beleven. Maar daar hebben we ook andere artikelen voor in de ja. wet... die niet specifiek puur gelovigen verdedigen. Want het is mijn standpunt ook als christen dat ik zeg... Van ja, natuurlijk is het heel vervelend als mensen dat doen... en ook heel erg uh, pijnlijk zelfs op bepaalde momenten en kwetsend. En tegelijkertijd denk ik, wij als christenen zouden in eerste instantie... voorop moeten lopen om te zeggen van jongens... wij hebben echt geen extra bescherming van de wet nodig versus anderen. Ja, ik ben dat met een je eens. Als, uh, perso persoonlijk, uh, mijn persoonlijk standpunt is ook zo... Mm -hmm. Uh, uh, beter incasseren dan terugslaan. Maar ik denk dat ja. Christen al heel veel incasseringsvermogen hebben laten zien... in dit land op dit punt. Maar de, vra de, de, de vraag is een andere. Het verwijt is ook een beetje van waarom politiseer je dit nu eigenlijk? Ik politiseer dit niet. Het wordt gepolitiseerd door degenen die het nu zeggen... we moeten dat artikel dat we nu eenmaal hebben... Uh -huh. hè, in ons wetboek van strafrecht, moeten we er maar uithalen. Daarom hebben we daar nu een politieke discussie over. En wordt aan mij gevraagd als lid van een politieke partij... wij mm -hmm. het ermee eens dat dat artikel wordt weggehaald... uit het wetboek van strafrecht. Maar ja, kijk, het is, het is natuurlijk voor een politiek... Uh, een politieke partij is elke discussie... als je het gaat over of je wel of niet iets in de wet gaat doen... per definitie een politiek verhaal. Omdat dat is eigenlijk het werk wat u doet. En uh, normaliter heb ik daar ook heel veel... Uh, door de regel veel waardering voor. Nu even niet, kennelijk. Nou, op dit punt niet. En ik denk dat dit precies is waar vaak uh, uh, politici denk ik ook echt de plank mislaan. Dan komen in één Keer weer allerlei dingen gaan doen die gaan over het behoud van verworvenheden en dat soort zaken, versus eigenlijk het opstaan voor andere zaken die echt ook. Ja, maar nu hebt je het verkeerd verstaan. Ik, ik sta niet op voor het behoud van bepaalde verworvenheden als christenen. Ik heb ook al gezegd dat christenen, wat dat betreft, al heel wat incasseringsvermogen hebben getoond. En ik wil echt, wilt echt, het, echt het, geen lange tijd hebben. U wilt het, maar wil dit stukje extra gaat, bescherming wel de, houden, als ik goed luister? Ja. Waarom heeft u dit maar, stukje extra bescherming nodig, is volgens mij de vraag. Het van gaat van hier ook erom of wij in dit land nog begrijpen wat de vrijheid van godsdienst is en wat godsdienstige gevoelens voor mensen eigenlijk Tekenen. En dat gaat in het voorstel van de indieners, je moet het maar lezen, gaat het helemaal teloor. Wat christenen geloven wordt gelijk geschakeld aan een mening... want dat gaat immers om de vrijheid van meningsuiting... Mm -hmm. Um, en de, de eigenlijke diepte, de eigenlijke kern... van wat geloof is, wordt niet gezien. En daarmee gaan we voorbij... aan wat de grondwet altijd wil beschermen... met de vrijheid van godsdienst. Maar, maar hier slaat u volgens mij een heel erg belangrijk punt aan. En dat gaat erover dat voor gelovigen... is weliswaar het geloof veel meer dan een mening. Maar voor degene die dat niet doen... en ik denk dat als je daar hebt over gelijkwaardigheid in de wet... Um, we hebben ook allerlei vrijheden... van ja, de, als je vanwege religieuze overtuigingen... op bepaalde manieren anders op de foto moet... dan krijg je de meest absoluut. Absurde dingen Zoals die pastavarien die met een vergiet op zijn hoofd... zijn rijbewijsfoto kon krijgen. Ja. En zodra we dus een, een status aparte gaan creëren voor het geloof... dan ben je denk ik bezig... en zeker als je dat vanuit ja, maar, een politiek maar, verhaal beste, probeert neer te zetten... ben je dan niet machtspolitiek best, bezig. Best dit, ik, dit is geen status aparte. De, de, de vrijheid van godsdienst is een van de vijf klassieke vrijheidsrechten... die we al vanaf de 16e eeuw proberen te respecteren. Mm het -hmm. begint met... Gewetensvrijheid Dat we respecteren wat mensen geloven en vinden. En dat ze dat ook openlijk kunnen beleiden. Het gaat om het gebruik van die vrijheid van godsdienst. Dat is niet een, een, een privilege van christenen. Dat is, dat is een recht dat iedereen in deze maar, samenleving toekomt. Daar dat kom zijn twee ik voor verschillende op. onderwerpen. Oké, okay, de tijd is bijna op. He? Ja, het is hetzelfde onderwerp. Verschillende... Nee, hetzelfde onderwerp. Want de vrijheid van meningsuiting uh -huh. wordt, wordt nu vooropgesteld. En, en duwt de, de vrijheid van godsdienst weg. Het is het verschil tussen de vrijheid van godsdienst en de extra bescherming van godsdienst. Dit is geen extra. Als ik een boek wil schrijven, maak ik gebruik van de vrijheid van drukpers. Dat is eenzelfde grondrecht. Als iemand niet een boek schrijft, uh -huh. wordt hij niet ongelijk behandeld. Ja? Mensen die geloven, van welk geloof dan ook... maken gebruik van de vrijheid van godsdienst. Mensen die er anders over denken, niet. Nou, prima. Maar dat is geen ongelijkheid. Dat dat nee, boek... nee, nee, ik ga nu afronden. Heel kort objectief. een spot, meneer Kuiper. Hoe gaat het vervolgens verder? Nou... Uh, uh, iemand zei gisteren wordt dit een uh, soort rituele slacht uh, uh, Dat is teruggenomen in het voorstel. Ja, ik ben blij dat de Kamer uh, zo grondig naar deze zaak kijkt. En ik heb begrepen dat uh, ook fracties nu behoefte hebben aan eerst een nader onderzoek. Dus waarschijnlijk wordt de afschaffing voorlopig uh, uitgesteld? We zijn nog niet klaar.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 Wouter Hamel met in between. Nederland wordt steeds slimmer. De slogan van de LOI. de Leidse onderwijsinstellingen, bestaan 90 jaar. En bij ons de directeur Martin-Jan Kuipers. Van harte welkom, meneer Kuipers. Ja, we kennen de LOI van de opvallende reclames... waar ook het Nationaal Dicté een rol in speelt. Goed, zijn er nog vragen? Mag ik deze feerieke lesactiviteit kort verlaten... om de exquise sanitaire voorzieningen naast te utiliseren? Wat is die Pisse. Nou? Pissen. Oh. Wat denk jij? <laughs> Lastig ik nou. ah, het last te krijgen. Een zullen een het is een soort post nieuwe figuratie, zeg maar. Daar gaan we. Het rapaille dat per prezwalski paard... Het is oké, okay, heren. Ja. Oh. Ik voel in één keer artikel 662 lid 2 van het burgerlijk wetboek opkomen, zeg. De exquise winterkost. Maar -ie. Nederland wordt steeds slimmer. Punt. Ja, zelfs Bram Moskowitz in een commercial, daar wilt u vast iets mee uitstralen. <laughs> uh, nou, niet te veel. Nee, gezegd. niet te veel. Maar. Het ging eigenlijk om de grap. Hè? Het was de dat was de grap, ja, ja. Van dat ja. de mensen steeds slimmer werden. Ja. Hoe is het eigenlijk begonnen met de LOI, 90 jaar geleden? Uh, dat was in 1923. Uh, het was een boekhouder die had een kantoor in Leiden. En het bedrijf liep erg goed. En dus hij moest steeds nieuwe mensen aannemen. Uh, en die moest hij steeds inwerken, want opleidingen op dat gebied waren er toen niet. Uh, toen dacht hij na verloop van tijd... Van, als ik dat nou gewoon eens op papier zet... allemaal wat ze moeten weten. En ik, doe daar, ik zet daar opdrachten bij die ze moeten maken. En dan als ze klaar zijn, dan ga ik met hem praten. En dan probeer ik op die manier te ontdekken... waar nog de leemten uh, in zitten. Nou, zo is het eigenlijk begonnen. Uh, dat was een succes. Dus uh, het werkte voor hem zeer efficiënt om het op deze wijze te doen. Uh, andere kantoren kregen daar lucht van... Uh, en die zeiden van mogen wij, ik stel me voor, ik heb het nooit, nooit gezien... maar een pak stencils met een nietje erdoorheen, mogen, ja. mogen we dat ook hebben. Want dan kunnen wij onze mensen ook op die manier opleiden. Nou, dat vond hij prima, dat heeft hij toen in een stichting gedaan. En toen hij eenmaal op die weg was, toen dacht hij van... hé, hey, er zijn veel meer gebieden waar dat ook wel ligt op deze manier kan. Ja. En zo zijn er een heleboel stichtingen ontstaan. Vandaar ook de naamleidse onderwijsinstellingen. Hè, dus uh, ja. meervoud. En dat voor verschillende, verschillende vakken ook. En Roeka, heb je wel eens een cursus gedaan via de LOI? Of Antonie, jij misschien eens een keer? Nee, ik, heb nooit een keer, ik weet wel dat vroeger stond het in die omroepgids stond er allemaal ja. van die advertenties ja. over de ja. LOI ja. dus en er was stond zo'n hele als, lijst met Voor met jongs afhaal ben ik vertrouwd met ja. dat. Uh, maar je dacht nooit woord. van, laat ik eens een keer de cursus uh, kapper doen of zo. Nee. Of uh, stewardess. Of, nee, uh, nee. Dat is er nooit van gekomen. Nee wel een beetje dat uh, als je gewoon een schoolcarrière doet, dan heb je LOE niet nodig. Hè? Dus je doet het daarnaast. Klopt mm -hmm. dat? Ja, dat, het laatste klopt zeker. Ja. Het eerste niet meer denk ik. Uh, omdat ja, in deze tijd iedereen bijscholing en omscholing nodig heeft. Dus alle mensen die bij ons studeren, dat zijn er uh, elk jaar honderdduizend die actief bezig zijn. Die uh, doen dat eigenlijk altijd vanuit carrière motieven. Uh, dus dat ze bepaalde gebieden ja, nader willen verkennen met een opleiding. Uh, dus het idee van, nou, je bent na je school, ben je klaar... Ja, dat, mm. is, uh, dat is wel ja, een nee, beetje nou, voorbij, ja. in deze ja. maatschappij. Ja, het begon dus bij die, bij die boekhouder, met zijn stenciltjes met een nietje erdoor. Toen, daarna, jarenlang natuurlijk alles via post... maar nu uh, neem ik aan dat alles via internet gaat. Ja, alles, uh, alles, alle begeleiding uh, gebeurt uh, digitaal... Het is nog wel zo dat uh, veel mensen het op prijs stellen... om uh, de leerstof gewoon gedrukt boekvorm uh, aangeleverd te krijgen. En daar voldoen wij ook aan. Oké, okay, dus u stuurt ja. nog steeds dingen per post? Wij dan? sturen uh, dingen per post. En waarom, en waarom willen mensen dat? Kunnen het toch gewoon via de computer doen? Uh, heel veel mensen vinden het gewoon plezieriger... om het uh, gewoon in boekvorm op het bureau te hebben... een aantekening te Tastbaar. kunnen maken. Ja. ja, maar dat is enorm aan het veranderen. Ja. Uh, dus... Uh, ja, je kunt ook de keuze maken om het digitaal te krijgen. Uh, en op dat moment uh, kun je het lekker ja. uh, op je iPad doen. Een beetje doen. hetzelfde wat wij hebben met al die boeken die we via pdf krijgen ja. aangeleverd. Een echt boek levert, leest veel lekkerder. Ja, ja dat, dat is waar. Is waar. Dat is waar. Ja. Nou, we ja. hebben iemand aan de lijn die heel veel te danken heeft aan een schriftelijke cursus Spaans. Dat is de heer Bezenbinder. Goedemiddag meneer Bezenbinder. Goedemorgen. U deed uh, 60 jaar geleden een cursus Spaans via de LOI. En uh, via die cursus bent u uiteindelijk aan de vrouw gekomen, nietwaar? Dat klopt, ja. dat klopt. Hele helemaal waar. Vertelt u eens, hoe is dat gegaan? Uh, ik was in Spanje met, uh, met mijn ouders. Ik verveelde me daar stierlijk aan het aan strand. Ik besloot om de trein te nemen. heb de hele nacht in de trein gezeten. Nou, daar, daar moest ik ineens wel Spaans spreken met al de boeren en buitenlui en marktkooplieden. Dat was, was heel, heel enerverend. Ik kom uit, uiteindelijk uh, na twaalf uur uh, de nacht uh, treinen in Valencia aan. Uh, daar zie ik een bordje in Mallorca. Ik denk, hé, hey, dat is het. Op naar Mallorca. Ik stapte op de boot. En wie kom ik daar tegen? Op meneer na na, na uren heen en weer getrentel. Uh, daar liep een meisje op en neer. En uh, ja, ze had een klein stukje kranten om op te gaan zitten. op een roestige bolder. En dat uh, stukje kranten werd steeds kleiner. En toen was het de eerste woorden die ik tegen haar sprak. in het Spaans, zal ik nooit vergeten. Jammer te moet je periodico wat. Je hebt niet veel kranten om op te zitten. En dat had u allemaal via de LOI geleerd, had? <laughs> ja, ja, zo. Ja. Vind ik best ja. knap. Ja. En, en dat was het begin van een, mooi, een mooie romance, begrijp ik. Zo, zo was dat. In ieder geval, we zijn dus die hele middag zijn we in gesprek gebleven op die boot. Eh, S'avonds eh, kwam, kwam die boot aan om acht uur in Palma de Mallorca. Ik kleurde haar loodzware koffers naar, naar de familie toe. En eh, toen vroeg ik op het laatste moment, ik zeg, Don de Wiewers, waar woon je? Ja, in Valencia. Nou, toen gaf ze het adres van Valencia. En ja, toen heb ik je eigenlijk nooit meer gezien. Maar ik had wel dat adres En eenmaal thuis, ja, ik, ik was heel gek, maar ik was verliefd. Ja, kan ik gebeuren, hè? Ja, kan gebeuren. Nou, het was mij nog nooit overkomen. En, maar ik, ik wist ook echt niet, wat, wat moet je daar nou mee? Een, een, een Spaanse over de een, een ver weg, een, een ver weg land. En hoe dan ook, ik kwam thuis en ik stuurde haar elke dag een handzaakkaart. In het Spaans natuurlijk. In het, ja, in het Spaans uiteraard. En dat heb ik maandenlang heb ik dat ze volgehouden. En uiteindelijk kwam er eens een keertje een antwoord. FN, en dat antwoord had ontaarde in een, ja, in, een, in een correspondentie, en die werd steeds intiemer. Uiteindelijk ben ik naar Spanje gegaan, we hebben elkaar eh, daar veertien dagen gezien. En nog in datzelfde jaar, een eh, paar maanden later, zijn wij getrouwd. En dat is nu inmiddels... Eh... Ja, even nadenken. Oude oh, de lijf van. het gezegd. meneer meneer ja, ja, ja, ja. Nou, Hij is in ieder geval al heel lang, meneer Kuipers... heel lang getrouwd met deze Spaanse. Zo kan het dus gaan. Ja, zo kan het gaan, Wat een ja. prachtig verhaal. Ja, fantastisch. Ja. Ja. Ik, ik neem aan dat, dat, dat, dat uh, mensen ongetwijfeld ook nog talen leren via de LOI. Maar ook, uh, wat u al zei, permanent je bij, bijblijven scholen. Er ja. nou, was er uh, ook uh, wel veel uh, te doen uh, over hbo-studies, toezicht van de overheid. Heeft u daar ook uh, last van gehad? Uh, ja, zeker. Ja. Dus uh, in de periode dat... Uh, uh, uh, in Holland enorm in de fout ging. En daarna geloof ik ook nog de winden zijn... maar nog een paar uh, bekostigde hogescholen. Heeft de NVO, dat is de club die toeziet... op uh, de opleidingen universitair en uh, hbo... Uh, dus de eisen erg opgeschroefd op het gebied van het niveau van de uh, scripties... Ja. Uh, en wij hadden de pech dat wij een heleboel uh, opleidingen... tegelijkertijd in die periode moesten aanbieden aan de NVO ter accreditatie. Heraccreditatie was dat eigenlijk. En toen zijn inderdaad daar ook een aantal scripties uitgekomen... waarvan de NVO zei van vinden we niet helemaal aan de maat. Oké, okay, en toen? Dus heeft u nou, toen moeten... hebben we een, zeg maar een herstelprogramma. Dus uh, we hadden het eigenlijk al gerepareerd... omdat we die hele affaire van in Holland... Ja, dat, uh, dat is echt een, een drama voor de hele bedrijfstak, als ik het zo mag zeggen. Dus we waren al aan de gang gegaan. Dus ze hebben tegen ons gezegd van... oké, okay, als jullie uh, je beleid op die manier door gaan zetten... dan komen we over een halfjaartje of een jaar, ik weet het niet precies... opnieuw eens kijken van of het uh, verbeterd is. Ze keken natuurlijk ook terug. Ja. Uh, dus voordat die normen eigenlijk aangeschept waren... Uh, uh, uh, ja, uh, werd er, er, beoorde, er werd eigenlijk dus beoordeeld op oude, op nieuwe normen... terwijl uh, we opgeleid hebben klachten de oude ja. normen. Maar is dat nu allemaal weer in orde oh, ja, als dus ik iets uh, bij u ga volgen ja. eventueel? Ja. Nee, drie, vier jaar geleden. Dus, okay. uh, ja. En ik begreep ook dat het is maar u gaat nu ook klassikaal onderwijs weer aanbieden. Ik dacht, hoe kan dat nou? U bent toch van de, van de correspondentie? Ja, dat dachten wij ook altijd. Dus uh, vijf jaar geleden... Uh, hebben we daar een zware discussie over gehad. En uh, we waren het daar eigenlijk ook uh, onderling niet uh, over eens. LOE is toch echt afstandsonderwijs en e-learning. Uh, uh, dus de mensen zullen ons ook zo percipiëren. We hebben toen marktonderzoek uitgezet... en toen bleek dat de LOE vooral gezien wordt... als een deeltijd opleider voor volwassenen. Inderdaad afstandsonderwijs. Maar de vraag van als er klassikaal onderwijs zou worden aangeboden... zou je het dan ook doen... Uh, werd ze volmondig met ja beantwoord? Dus toen hebben we daarop ingezet. En dat blijkt juist te zijn. We doen het nu drie jaar. En dat groeit als kool. Oké, okay, dus mensen willen ook weer graag in de klas ja. zitten. Ja. Bestaat u over 90 jaar nog steeds? Uh, zonder meer. Goed. Kijk. <laughs> en we hebben nog even teruggebeld met meneer Bezenbinderen. Dat de huwelijk dat heeft nu al 50 jaar stand gehouden. Kijk, <laughs> voor de mensen die daar nog benieuwd naar waren. Het is tijd voor ons dichter bij de dag. Vandaag is dat Sander Koolwijk. Sander, goedemiddag. Goedemiddag. Hoi. We zijn benieuwd naar je gedicht. Oké, okay, het heet Sociaal ondernemen. Onderneem eens iets sociaals vandaag. Begin een bedrijf in slaafvrije chocolade. Voorzien persafdelingen van autistische hoogbegaafden. Doner een hardcore ondernemer. Of zeg zomaar eens gedag tegen uw buurvrouw... voordat ze begint met jaren eenzaam slapen. Onderneem eens iets sociaals. Promoveer een schroef tot microfoon. Zeg tegen vandaag dat dit de dag is... Geef een dichter meer dan honderdduizend oren. Luister naar Marcel kapitein die naar you een ander geluid laat horen. En verontschuldig je openbaar tegen de eenzame doden. Ondernem eens iets sociaals. Omhelzen Ajax-fanen gisterenavond. Maak Nederland steeds slimmer. Geef iedereen de vrijheid van druk, pers en scholing. Verzeker de gelovigen dat zijn God echt bestaat. En iemand die niet in hierna gelooft dat hier dus alles is. Ondernem eens iets sociaals. Open maandag de doofpot voor de rooi van Zuiderwijn. Bedankt de bakker, goed de buschauffeur. Glimlach naar de wolken. Open je jas voor de kou. Ondernem eens iets sociaals vandaag. <tiedt> We gaan met open jas naar buiten. Sander Koolwijk, dankjewel. We zetten jouw gedicht op onze website. Ditistedag.nu. En wij danken onze gasten. Dat waren Frits Wester, Edwin de Roy van Zuidenwijn, Willemijn Verloop, Juri Kiviets, Theo Boer, Anthony Fouten, Noel Kuyper, Martijn Kuypers en de heer Bezembinder. En zometeen gaat de Radio 1 verder met de Villa, Villa Veprio. Ger Jochems, goedemiddag. Hallo Elsbeth. Uh, wij gaan het hebben over een opmerkelijke en overigens behoorlijk ruige film... Uh, Narcocultura. Het gaat over Amerikaans-Mexicaanse drugscultuur. Hij is te zien op de ITVA, het internationale documentaire Festival in Amsterdam. De hoofdrolspeler in die film is de Narco Corrido. Dus een liedsoort waarin de drugsmafia en de maffiabazen worden bezongen. Of beter gezegd verheerlijkt. En dat is wel een beetje opmerkelijk, want die drugsoorlogen... die hebben in ongeveer zeven jaar honderdduizend doden opgeleverd in uh, Mexico. Narco Cultura dus straks in de villa. Dit is Radio 1. Het is half vier Raymond met het nws Journaal. De Britse premier Cameron wil de rechten van de EU-migranten in Groot-Brittannië inperken. EU-migranten mogen de eerste drie maanden in Engeland geen werkloosheidsuitkering krijgen. Ook zouden ze bij aankomst niet meteen recht moeten hebben op huursubsidie. En migranten die zes maanden geen werk hebben, moeten worden uitgezet, vindt Cameron. Zijn partij voelt in de peilingen de hete adem in de nek van UKIP. De rechtsliberale partij die tegen het eu lidmaatschap is.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 En in Rotterdam zijn vannacht twee mannen met parachutes... van de hoogste woontoren van Nederland gesprongen. Ze waren gisteravond laat het nieuwe gebouw... van architect Rem Koolhaas binnengeglipt. De beestjumpers kregen na de sprong een bekeuring... omdat ze het verkeer in gevaar hadden gebracht. Enkele surveillerende agenten zagen de mannen... uit Barendrecht en Papendrecht bij toeval landen. Het gebouw De Rotterdam werd vorige week opgeleverd... staat op de kop van Zuid... en is met zijn 150 meter de hoogste woontoren van Nederland. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Verkeersinformatie door de, door de ANWB Edwin Gerritsen. Bij Amsterdam is een ongeluk gebeurd op de A10 West richting Den Haag. Bij de Koentunnel staat 2 kilometer file, er is één rijstrook dicht. En bij Rotterdam staat een file op de A20 richting Gouda... voor Rotterdam Centrum 2 kilometer. Dit is Radio 1. Villa VPRO. Tessel de Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO... China ligt in de clinch met Amerika en Japan over een petiterig eilandengroepje. Saoedi-Arabië voelt het nucleaire akkoord met Iran als een dolkstoot in de rug. En Merkel kan door in Duitsland en Europa en dit keer met de sociaaldemocraten. Daarover gaat het na vier uur in ons buitenlandpanel. In de Mexicaanse stad Guares heerst de drugsmafia... met duizenden doden per jaar als gevolg. Vijftig kilometer verderop, in de Verenigde Staten... wordt die drugsmafia en het geweld vrolijk bezongen... door Mexicaans-Amerikaanse bandjes... uitgedost met pistolen en patroongordels. En over dit contrast gaat de film Narco Cultura... die deze week draait op de ITVA... en wij praten erover met antropoloog en Mexico-kenner Will Pansters. En uw reacties zijn als altijd welkom via de site VillaVPRO.nl. NL. Dit is tot half vijf, Villa VpRo. Dit zijn Italiaanse senatoren en ze debatteren al de hele dag... over de vraag of Berlusconi uit de senaat gegooid moet worden. Hij kreeg namelijk vier jaar cel wegens het tillen van de fiscus. Het gaat daar behoorlijk ruig aan toe. Een afvallige vriend van Berlusconi in die senaat... die is al voor Piranha uitgemaakt... Correspondent Angelo van Schaik, hallo. Hallo. Oh. Er is een opgewonden mediterrane stemming daar in, dat, in, in die senaat, Angelo. Hallo? Ja, dat mag je wel. horen, meneer Bondi. Uh. Uh, de, ja, de, de huisdichter van Berlusconi. <laughs> en dat is echt waar. Hij maakt uh, poëzie over uh, de grote leider, om me zo te noemen. Uh, die ging bijna op de vuist met meneer Formigoni. Dat was tot voor kort een fractievriend uh, fractie, uh, van hem. Uh, maar tot tien dagen geleden is Formigoni uit die partij gestapt. En is nu met meneer Alfano, dat is de vicepremier, een nieuwe partij dus, uh, gestart. En die twee gingen dus. Bijna met elkaar op de vuist eh, tijdens het debat van vanmiddag. Ja, eh, het is opgewonden standjes. Het gaat over het lot van Berlusconi. En ja, Berlusconi, you love him or you hate him, daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Ja, maar zijn lot was toch eigenlijk al bezegeld? Want hij is veroordeeld tot, eh, veroordeeld tot vier jaar cel. En volgens de wet mag je dan niet in het parlement zitten. Klaar uit. Ja, dat zou je zeggen, ja. Um, de wet waarover gaat is um, de wet Severino, genoemd naar de vorige minister van Justitie. En uh, de mensen uit de Coniques-partij zeggen ja, maar die wet is pas ingegaan toen de, de, wet de rechtszaak van Berlusconi al uh, onderweg was. Ah ja, dus en voor hem en, zou het just, niet meer gelden. Precies. Hoe is en, het? Nou goed, daar is een hele discussie over gegaan, uh, maar uh, er wordt gezegd, nou die wet is, uh, het is niet echt een wet, het is eigenlijk een... een ja, een orde maatregel van de van het parlement zelf. Ja, en daar, eh, daar wordt over gediscussieerd. En de, de linkse partij zegt ja, het moet gewoon uitgevoerd worden, klaar. Ja, en wie staat er eigenlijk nog achter hem als je dat nu zo'n beetje bekijkt? Zijn dat alleen maar de mensen uit zijn eigen partij? Nou ja, je had dus de PDL, de Part de, de Liberties, de grote partij van Berlusconi. Die is sinds uh, tien dagen opgesplitst in twee nieuwe partijen. Forza uh, mm -hmm. Italia, nou ja, nieuw, die, dat is de partij die die twintig jaar geleden oprichtte. Ja, Ber en, Berlusconi, en, uh, ja. Luovo Centro-Destra, uh, dat is een partij van meneer Alfano. Maar die hele groep blijft toch nog steeds achter Berlusconi staan, want ze vinden dat uh, die, die wet niet uh, retroactief mag zijn. En ze vinden eigenlijk dat Berlusconi onterecht veroordeeld is. Dus, die groep blijft achter hem staan. Ja, Zeg, een woord nog lacher. Stel dat ze wel besluiten dat die wet met terugwerkende kracht... wel voor Berlusconi geldt. Dat is natuurlijk wel een schending van een rechtsprincipe. Maar goed, stel dat dat zo is... dan kan dat veel meer senatoren treffen. Maar er zijn al mensen uh, die slachtoffer zeg maar, zijn geworden van deze wet. En dat gaat het niet om parlementariërs of senatoren... maar om regionale politici die um, die veroordelingen aan hun broek hebben... en die vervolgens uit uh, de regionale raad zijn gezet... of uit, uit de gemeenteraad zijn gezet. er ja. mm. dus zijn al voorbeelden van. Ja. Ja, ja. Uh, dat is ook precies wat, wat meneer Epifani van de Partito Democratico zegt. Ja, uh, we hebben dit al toegepast, dus waarom zou dat wel... voor die gemeenteraadsleden gelden en niet voor Silvio Berlusconi? Nou, daar, nou, heeft, uh, daar heeft hij wel een antwoord op, hoor. waarom dat niet voor hem zou moeten gelden. Je uh, hebt hier niet met zomaar iemand van Angelo. Nee, ja, precies. Hij zegt, uh, ik ben niet zomaar iemand, ik ben niet zomaar een burger. Er zijn uh, 9 miljoen mensen die op mij gestemd hebben en uh, het, uh, ja, de, de uitspraak van het volk gaat boven alles. Dat is ja. ook de, de, het constante refrein wat we sinds 1 augustus, sinds die veroordeling ook maar hebben geroepen. Ja, Berlusconi heeft uh, het mandaat van het volk, dus daar kunnen niet een paar rechtertjes zomaar over beslissen. Dus Berlusconi moet... In de senaat blijven, moet in het, in het parlement blijven, want hij heeft 9 miljoen mensen achter zich staan. Ja, dat, is, uh, dat is de redenering. Hij heeft een deel van dat volk met bussen aangevoerd hè, naar, naar de senaat. Uh, roeren die ze zich? Uh, er zijn de, nee, niet aan de senaat. Oh. Maar zijn uh, zijn uh, Romeinse ja. residentie, Palazzo Gracioli. Um, Gewoon naar zijn is, eigen huis? Ja, ja eigenlijk ja. wel. Ja. Net, net voor zijn eigen huis. Een vrij brede straat. Uh, Geen plein. Uh, dus, met een beetje slimme kamervoering lijkt het al heel snel heel vol. <laughs> um, en dat zijn, ik denk dat er 1500, 2000 mensen zijn, max. Maar het is ook heel koud, hè? Hé, hey, Angelo, is, is hij daar? Uh, uh, op het balkon staat hij daar te zwaaien naar die mensen? Of is hij in de Senaat? Waar bevindt nee, hij zich? Nee, hij niet in de Senaat. Ah. Uh, hij zal om vier uur een toespraak houden uh, voor zijn huis. Daar is een speciaal podium neergezet. Dan zal hij zijn mensen uh, toespreken. Het weemorten vooral van de journalisten en van de politieagenten. Er waren, was een klein een opstootje eerder. Er uh, uh, was een, een, een, uh, een spandoek opgehangen waarop stond... dit is een staatsgreep. En de politie vond dat een beetje vergaan. En heeft die, uh, dat spandoek weggehaald. Waardoor dus mensen weer boos werden. Want ja, je komt weer aan Berlusconi. En de zoveelste bevestiging van het feit dat, uh, dat uh, links het op Berlusconi heeft voorzien... Um, dus dat is een beetje een opstootje ja. geweest. Maar nu staan de mensen vooral te wachten tot Berlusconi... over een minuut of twintig, althans had ik de verwachting... op dat podium gaat verschijnen. Oké, okay, Angela, heel kort als het kan tot slot. Uh, durf je iets te zeggen over de uitkomst van de stemming? Nou ja, die is eigenlijk zo goed als zeker. Okay. Uh, als je gewoon gaat tellen, dan is het 199 tegen 117. En dat betekent okay. dat Berlusconi vanaf 5 uur vanavond... 27 november 2013, geen senator meer is en dat het ook niet meer, maar, meer mag worden. Oké, okay, Angelo van Schaik, dankjewel. Pst, één minuut. De moskee. Ik ben net terug van vakantie en ik was bij mijn oom in Antalya. En hij heeft dus zo'n moskeewekker op zijn bureau staan. Allah, Allah, Allah. En ik kreeg dus een gouden idee. Ik neem dat ding mee en ik geef hem aan, aan Hilal, mijn beste vriend... En ik, jongen, ik zag het helemaal voor me. Hij zou dan ochtends wakker schikken van dat ding... en hem zou, hij zou hem dan kapot smijten tegen de muur. Ja, maar ja, nu was mijn moeder vorige week bij mij thuis. Ziet ze dat ding staan, ze drukt erop. en ja, ze springt een gat in de lucht, ze werd er helemaal blij van. En ze vindt dus dat alle moskees hier in Nederland veel te zacht staan. En ik zeg, jongens, maar stel je niet zo aan... pak ze haar smartphone, lees ze voor, Hilversum, 73 decibel, overvecht... 65 decibel. Deventer, maar 50 decibel. He? Zegt ze, we wonen niet allemaal naast de moskee. Zonder mijn gehoorapparaat versta ik er geen snars van. En ik heb dat ding niet in als ik in bed lig. Die wekker die doet daar dus aan Turkije denken. aan Vroeger en aan, aan, aan haar familie en haar thuis. En trots heeft ze hem dus aan al haar vriendinnen laten zien. Ja, kan ik, kan ik komende zomer kan ik een 30 extra meenemen. Ik zou een zaakje moeten beginnen.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 Onze correspondenten gaan deze week wereldwijd op zoek naar humor. Gisteren hoorden we dat de Duitse humor intelligenter is dan de Nederlandse, volgens de Duitsers. En vandaag is Metropolis in Turkije bij een spotprenttekenaar die de politiek op de hak neemt en dat kan consequenties hebben. Jenden Lammisch is misschien wel Turkije's bekendste cartoonist. Hij werkt voor Penguin. Ik spreek hem thuis, bij zijn werktafel. een Weekly Humor Magazine is. Uh, of, uh... Penguin is een wekelijks blad met vooral politieke spotprenten en striptekeningen. It's been 11 years since, uh, Penguin has been Het bestaat al 11 jaar en heeft een oplage van 50.000. Recep Tayyip Erdogan, de premier, is de grootste bron van inspiratie... ...sinds hij aantrad ruim 10 jaar geleden. Voor like 10 jaar sinds Erdogan de the regering government, there is no geen grotere power in Turkije. Er is geen grotere macht in Turkije dan Erdogan. I used to mock the army, JP. Ik dreef ook de spot met het leger, de oppositiepartijen. Their voice is so, so weak. Maar nu zijn ze zo zwak dat het geen zin meer heeft om grappen over ze te maken. Ik kan wel even mijn notitieboekje laten zien. Ik schrijf alle gebeurtenissen van de week op... In Turkije, de wereld of op straat. So I can make en dan ga ik verbanden leggen. Uh, I like to mix all the stuff that ik vind in... het leuk om ze door elkaar te gooien... en dan in een prent te vangen, op een absurde manier. This piece tells of Prime so deze prent laat zien hoe Erdogan deze zomer... zijn zogenaamde overwinning behaalde op de demonstranten. Die schreden voor het behoud van Gezi Park in Istanbul. Hij zegt zijn victory In de uh, most... Hij klinkt de overwinning. We zien Erdogan een stuk of tien keer afgebeeld in Gassie Park als activist. Hij omhelst een boom en zegt in een ballonnetje... ik hou meer van bomen dan jij. Hij bedient een kanon dat staat voor de gezagsvertrouwde media. En zijn minister van Europese Zaken vult ondertussen de tankwagen met gif. Erdogan ziet er wel anders uit dan in het echt. Ik uh, hem I like to change his uh, look. He's more tall and stuff. Ik vind het leuk om zijn uiterlijk te vervormen. In het echt is hij langer natuurlijk. When you put that mustache in something, it's uh, definitely. Maar als je die snor tekent, dan weet je hier dat het Erdogan is. In the first times of Penguin, when we were first founded, uh, there were trying. Penguin had veel rechtszaken aan zijn broek toen het net begon. You read newspapers. Cartoonist Mustakar drew. Is a, in the face of a cat. De meest spraakmakende rechtszaak begon in 2005... met een tekening van Erdogan in de vorm van een kat. In een krant. Die tekenaar werd veroordeeld voor omgerekend ruim 2000 euro. And then, uh, Penguin's reaction was to draw in... Penguin drukte daarop een voorpagina af... met Erdogan uitgedrukt in de vorm van allerlei beesten... Gewoon om de spot met hem te drijven. Camel or giraffe, but it was like a uh, Erdoan zoek. Een giraffe, een kangoo, een echte Erdogan dierentuin. Dan he was pissed off, and he sued Penguin for uh, 50. Erdogan was pisnigig en ja hoor. Ook Penguin moest ruim 2000 euro betalen per tekening. But he forgot something, the uh, head of the mascot of Penguin, the little penguin head. Maar. Hij vergat een tekening. Het Penguin-logo van het blad had ook het hoofd van Erdogan gekregen. Het werd een legendarische grap. Erdogan die deze persiflage had gemist. Hij verloor ook nog eens de rechtszaak. Sindsdien heeft niemand Penguin weer durven aanklagen. En het blad werd een stuk populairder. Dat was een bijdrage van Suzanne Koster. En morgen is Metropolis ten slotte in Nederland en België. En hun cabaretjes lijken een stuk knuffelbaarder dan die van ons. Dit is een, een narco-corrido uit het noorden van Mexico. En de corrido, dat is een liedgenre en dat stamt uit de 19e eeuw. En daarin worden helden en outlaws bezongen. De narco-corrido, die bewieroot ook en drugshandel. Deze liedsoort is de hoofdpersoon in een documentairefilm van Scholle Schwartz, Narco Cultura. Een vrij ruige film. Hij is te zien op de ITVA, het internationale documentaire Festival in Amsterdam. We gaan er zo over praten, maar luister eerst naar een impressie van onze buitenlandredacteur Edwin Koopman. Ciudad Juarez, Noord-Mexico. Een van de gevaarlijkste steden ter wereld, waar jaarlijks tussen 2000 en 3000 mensen worden vermoord. Een groot deel daarvan in de oorlog tegen en tussen de drugskartels. Een vrouw veegt het bloed van de stoep. Omstanders kanker op de politie. Forensisch onderzoeker Richard Soto zoekt de lichaamsdelen bij elkaar. Het is kwartier, het levenloze lichaam van een jonge vrouw verdwijnt in een lijkzak. Aan de andere kant van de grens, in het zuiden van de VS, wordt de narco bezongen. Op het podium staat een beer in leren jek en zwarte bril... behangen met kogels en zware wapens. Met een bazooka en een kalasjnikov over mijn schouder... Kom voor mijn voeten en ik schiet je kop eraf. En we houden van doden, we zijn de beste ontvoerders. Onze bende reist met kogelvrije vesten, klaar om te doden. Vrouwen in strakke topjes en korte rokken jullie mee, bierfles in de hand. Daar staat een held. Dollars en coke. Wapens en feest. Jezelf even een echte narco voelen. Op een kantoor in Juarez helpt een vrouw. Haar zoon is teruggevonden, opgehakt in 16 stukken. Waarom blijft iedereen stil? Waarom schreeuwt hier niemand? Schreeuw, Juarez, schreeuw! ¡Griten! ¡Todos mueres. ¡Griten! ¡Griten! ¡Griten! ¡Griten! Een geluidsimpressie was dat van de film Narco Cultura... die deze week draait op het ITVA. Wil Pansters is antropoloog... verbonden aan de Universiteit van Groningen... gespecialiseerd in Latijns-Amerika... en heel veel gepubliceerd over het geweld in Mexico. Bovendien net terug uit Guares. Ja. Hartelijk welkom. Dank u wel. U heeft deze film gezien... Ja, ja wat, wat, wat vond u ervan? Het nou, is voor u niks nieuws in elk geval? Nee, ik heb de afgelopen jaren eigenlijk zoveel mogelijk proberen te zien... wat er zo uh, gemaakt is in binnen- en buitenland. Uh, en ik moet zeggen dat deze documentaire toch wel een van de meest heftige, ook qua beeld, beeldcultuur... die die uitdraagt, die ik de afgelopen jaren gezien heb. Wel, ja, Heftiger he? in, in welk opzicht dan al het andere wat u daarvoor had gezien? Nou, uh, omdat de, de, de, de gedetailleerdheid... waarmee met name de, de, de forensische uh, onderzoeker... Uh, politieagent in Ciudad Juarez wordt gevolgd... En de, en de indringendheid van de beelden waarmee dat gepaard gaat... wordt in veel andere documentaires... ik heb anderhalf jaar geleden een hele goede documentaire gemaakt... door de ARD, Duitse televisie, waarin dat juist geschoond wordt, dat er een mm. beetje wordt, wordt ja. klinisch wordt weggelaten. En hier wordt dat juist heel nadrukkelijk uh, uh, getoond en, en met alle heftigheid. Waarschijnlijk ook natuurlijk vanwege dat, om dat contrast tussen de werkelijkheid... de keiharde gruwelijke werkelijkheid en dat wat er aan de andere kant van de grens gebeurt... dat, er, dat, dat geweld bezongen wordt, om dat heel duidelijk te maken. Ja, maar ik, ik vind wel het wel interessant om op te merken dat die narco die komen oorspronkelijk vooral uit Noord-Mexico zelf... En eh, wat in deze film heel nadrukkelijk naar voren wordt gebracht is dat er eigenlijk binnen die narcocorridos, die die traditie bestaat al zeker zo'n twintig jaar, eigenlijk een meer radicale stroming. Het wordt ook een, het movimiento alterado genoemd. Hè? Dus de, de heftige stroming, zeg maar, binnen binnen die narcorridos, waarbij zowel de muziek meer geaccelereerd is, versneld is, heftig is geworden, maar en de teksten heel erg brutaal en agressief zijn geworden. En eigenlijk wat, je, wat dat betekent, naar mijn idee, is dat, dat toch een, een reflectie is... op wat er in Mexico de laatste jaren ook zo verslechterd is. Het geweld is enorm toegenomen. En het feit dat dat aan de andere kant van de grens is... eigenlijk ook wel een uitvloeisel van het feit dat de meest succesvolle bands... die er in Mexico al 15, 20 jaar met dit genre bezig zijn... eigenlijk hun hoofdkantoor al veel langer in Los Angeles hebben. Omdat daar nou eigenlijk ook een, een, een veel, veel publiek aanwezig is. Ja, want dat is die andere verhaallijn. Die ene is dus uh, die onderzoeker, daar eindigt het ook mee... met hele prachtige tekst aan het eind. Die andere verhaallijn, dat is het volgen van een, een twee van die bandjes. En die, daar hoor je dat enthousiasme over dat geweld... en over die wapens, en over de handel... en ook het bewieroken van de leiders. El, El Chapo, hoe heet hij? El Chapo, Chapo. ja. De, ja de, de Guzman, de leider van, de grootste, van het grootste kartel. Maar wat doen ze dan met de kennis, met de wetenschap... dat dat in zes jaar tijd honderdduizend dood... Opgeleverd heeft? Nou, ik denk dat. Um, ik vind zelf uh, de, de stelling dat die muziek. Uh, uh, Bewier ook, wat daar aan de hand is, is, is eigenlijk maar een gedeelte, uh, gedeelte van, van, van, de, van de waarheid, denk ik. Want die muziek komt ook voort uit dat watgene wat daar aan de hand is. Weer is het ook een soort wanhoopskreet van jongens, kijk eens wat daar aan de gang is. Nou, bedoel, bedoel uh, een, van, van, de, een van, die, uh, van die cruciale helden uit die, uh, die zangers uit die beweging, ja. niet de jongen die gevolgd wordt, maar de, andere, mm -hmm. de, de belangrijke uh, voorman eigenlijk, die zegt ook: wij, wij, wij, wij, wij zien onze muziek eigenlijk als een soort van uh, muzikale rebellie tegen het systeem. En hij is degene die dan ook zegt van inderdaad... Ja, tegen de staat volgens mij, zei staat, En dat kwam er wat onwaarachtig over. Uh, nou, uh, kijk, de, de, de, het geweld komt van twee kanten. Hmm. Uh, of van drie kanten. Ze bevechten elkaar, ze bevechten elkaar onderling. En, en dus het is vaak. heb je nog het, milities van de burgermilities? Het, is het meest karakteristieke kenmerk van deze situatie de afgelopen jaren in Mexico is dat het eigenlijk helemaal steeds onduidelijker is van waar nou voor de gewone mensen het gevaar werkelijk vandaan komt. En als die man wijst natuurlijk op een manier die ook provocerend is dat El Chapo Guzman tot op zekere hoogte een, een, een, een, een gevierde narco-leider is, dat is tot op zekere hoogte ook waar. He, hij, hij, er zijn ook veel mensen die hem, als ze de gelegenheid zouden hebben, zouden beschermen tegen zoekhangers van de politie. He? Maar tegelijkertijd zit er ook een kant aan. Ja, jullie zitten daar met, uh, met die miljoenen Mexicaan die aan de Amerikaanse kant van de grens wonen. Ja, ze hebben daar in hun dagelijkse leven hebben ze daar natuurlijk minder mee te maken dan hun Mexicaanse familieleden... aan de andere kant van de grens. Vandaar dat het uh, zo pregnant is dat die hoofdfiguur, die zanger... dat hij dat eigenlijk naar Mexico toe wil gaan... om te voelen hoe het eigenlijk ja. is, hoe het daar is. Schets is dat geweld in Juarez. Want dat is de, eigenlijk het centrum van het drugsgeweld van heel Mexico. Uh, ik zei net al, 100.000 doden in zes jaar. Maar een, uh, dat zegt niet zo gek veel misschien... maar een gemiddelde dag op de hoogte van de strijd in Juarez. Hoeveel doden vallen er dan? Nou, 10, 15, 20. Per de, uh, dag. Per dag. Mm -hmm. Dat is dus vooral, maar dan moet ik wel bijzeggen zeggen dat, dat dat hoogtepunt in 2010, 2011 bereikt is. En dat daarna uh, het aantal uh, in Sirajuárez sterk is afgenomen. Ja? En hoe komt dat? Wil, de, nou, dat is een hele goede vraag. Toen ik er recentelijk nog was, heb ik ook met, met journalisten en met collega's uh, daarover gesproken. En uh, er zijn eigenlijk uh, uh, twee hoofdargumenten. Het ene hoofdargument is dat in die de strijd tussen verschillende drugskartel... dat er eentje gewonnen heeft. Mm. En dat is ook wel zeer waarschijnlijk. Dus dan, en dat geeft rust. En dat geeft een weer, bepaalde ja, ja. rust. En het andere is dat er dan ook een bepaald akkoord is bereikt... tussen zeg maar, law enforcement, politie, de gemeente. En als, tweede, als derde argument is dat de federale politie... en de militairen zich een grote maat hebben teruggetrokken uit die stad. Het feit dat die daar gekomen zijn in 2007 en 2008... heeft het geweld eigenlijk erg verdiept. Vandaar ook dat het voor gewone mensen mm. helemaal niet... even is het gevaar komt van de narcos. Nee, het gevaar komt ook van... van nou ja, het ene van... geweld wakkerde het andere aan. Dat Uiteraard is natuurlijk zo, ja, zo Een negatieve gebeurt. spiraal. Ja. ja. En, en, en, en uh, u bent er nu toch pas geweest ook? Hè? Ja, in oktober. Ja. Ja. En dan is het beeld minder beangstigend en zwartgallig dan wat nu spreekt uit deze film? Ja, dat, Voor vind, ons ik wel. Leken die, ja? dat vind ik wel. Ik ben uh, in, in, to, op, zeg maar, toen het echt heel slecht was, ben ik daar geweest... met een uh, collega hier van, ja. van jullie, een paar jaar geleden. Ik ben vorig jaar in december daar geweest. Toen merkte ik al dat er veel meer... Uh, mensen ook uitgingen. Dat mensen ook weer s'avonds na negen uur wel eens op straat te komen. En die tendens heeft zich nu, in oktober, heeft zich wel voortgezet. Uh, dus um, mensen zijn, hebben eigenlijk, zijn eigenlijk bezig om de publieke ruimte. Het is natuurlijk nooit een vrolijke, een eenvoudige en een, een, een, een, een, een vredelievende stad geweest. En dat zal het ook nooit worden Maar het is toch een, een stad waar mensen wonen die ervan houden. Want de hoofdpersoon in de film, althans van de ja. kant van de investigators, ja. Die, ja. Is, die houdt verschrikkelijk veel van zijn stad van zijn en is stad. daarom zo verdrietig omdat hij er niks meer in nee. herkent. En hij zegt ook, het is een heel Heel pregnant momenten zegt van er zijn ook Gente Buena in Ciudad en Dat zijn nog goede mensen in Juárez. die die die gebukt gaan onder deze, onder ja. deze vreselijke omstandigheden. Maar bijna het einde van de, van de documentaire film zegt diezelfde persoon die zegt de jeugd heeft haar waarden verloren en nu idealiseren ze de duivel. Dat en dat de jeugd dat doet die toch de, de toekomst zou moeten hebben en dit zegt Voorspelt niet, is geen mooie uitspraak over de toekomst. Nee, ik denk dat uh, uh, de, misschien wel de voornaamste dieperliggende boodschap van deze film, uh, als je hem goed bekijkt, is hoe diepe wonden deze strijd... Stel, stel dat nu het geweld nog verder zal afnemen de komende anderhalf, twee jaar. Dan nog, er, is, er zijn zulke diepe wonden geslagen. Vooral in die scène waarin die moeder... die dus haar zoon, wat ja. ook in het fragment ja. net... naar voren kwam, die vertwijfeling... nou, dat, dat is over tien jaar... Is dat, en de straffeloosheid die daaronder, is niet nee. erg. Nee. En met, die, met jongeren die opgegroeid zijn... met uh, een dode in de straat hier morgen... aan de overkant van de weg. De angsten die in de ogen ja. van mensen leven. De mensen, mensen die uh, in de publieke... Ruimte zich nauwelijks doorbewegen. Maar het, het, grappige, of het grappige. Het is ook zo dat die jongeren, want het begint te veel met een klein jongetje zie je staan en die kijkt over de rivier, daar naar waar Amerika is. En die hoor je mijmeren, uh, Nou, Er zijn ook andere plekken op de wereld, of was ik maar daar, want daar vallen tenminste niet tientallen doden per dag. Dus ze zijn zich wel goed bewust van het uitzonderlijke van die situatie. Ze vinden die kinderen vinden het kennelijk niet gewoon gelukkig. Nee, maar het, het, het, het, het gevaar zit er natuurlijk in dat het geweld zich uh, gebanaliseerd, genormaliseerd ja. heeft. Ja. En, en om daarmee op te groeien, ja. en de rechteloosheid, en het feit dat iemand met, met een wapen maar gewoon zijn gang kan gaan, dat is natuurlijk iets. Hoe kun je dat uit dat systeem, uit dat maatschappelijk ja, systeem? En daders en slachtoffers komen uit dezelfde bevolking natuurlijk. Uiteraard, uiteraard. Narcocultura, dus hij draait deze week nog op het ITVA, Bill Panzers. Het is wel een aanrader hè? om te gaan kijken. Met in je achterhoofd dat het iets minder erg is. Geworden de, geworden, de laatste tijd. Ja. En wel goed eten, want het is een heftige film. Maar het is wel echt. Het is geen speelfilm. Nee, nee het is, is, geen is geen speelfilm. Materie, helaas zeker. niet. Nee. Goed, heel hartelijk bedankt. Graag gedaan. De Villa is zo meteen terug met ons buitenlandpanel... en met bijzonder wetenschappelijk nieuws. Tot zo meteen. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door... Esther Verheij, pro-VPRO sinds 1992. Omdat ik ga voor inhoud. Ik heb net mijn vierde chemo achter de rug van de zes chemo's die ik uh, krijg. Borstkanker. Eén op de acht vrouwen krijgt het. Het komt omdat ze een cadeautje heeft gekregen van mij. Namelijk het brakka gen dat in mijn familie hier rond bleek te waren. Die borstkanker kan erfelijk bepaald zijn. Na het bestralen gaan ze nog mijn linkerborst amputeren... en mijn eierstoeken verwijderen. Hoe moet je alle familieleden informeren bij een erfelijke ziekte? Er lopen nu mensen in Nederland rond met dat gen. Die gaan kanker krijgen en dat had voorkomen kunnen worden. Argos, zaterdag, kwart over twaalf. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Alle brillen van de meeste ontwerpers als Boss Orange en Gent met 100 euro korting en toegang tot het Rijksmuseum. Kom dus vandaag nog naar IWIS en vraag naar de voorwaarden. IWIS op de Chance. Meer oog voor jou.